En als er uh, gemiddeld 130 mensen komen, dan, ben ik dan is het voor iedereen leuk. Ja. Um, morgen? Morgen, Dimitri Bajewski. Een uh, jonge saxofonist, dus, zoals gezegd, maakt deel uit van, uh, van de New Yorkse Jazz Scene. Uh, is hier één dag. Hij, komt, uh, hij vliegt morgen van uit Turkije. Hij speelt vanavond in Istanbul. Vanavond in Istanbul? Ja. Kom morgen uh, op Schiphol aan. Vertrekt meteen s'avonds door met de talies naar Parijs, waar hij uh, in Frankrijk een paar dagen speelt. En ga, ja, je wilt niet met de jongens rijden, hoor. Dat is verschrikkelijk. Nee, dat is hels. En dan dan vraag ik me toch af hoe je zo'n man kan vangen. Dat wou ik niet nou, dat ja, is ook weer ja. ja, maar dat is, het, ja, dat is hetzelfde verhaal van we, we, hoe we, krijg je dat dan toch voor elkaar? Omdat om we te eerder te met hem gespeeld hebben. Hij heeft, had het ontzettend naar de zin. Ja, nou, uh, na, nou, toen hij met hem gespeeld heeft, uh, je houdt contact met zo'n ja. jongen. En je zegt, joh, wanneer ben je hier in de buurt? Nou ja, en dan pas je dat in. Zo wanneer vaker? vlieg je langs? Wanneer, eigenlijk wel. <racht> eigenlijk wel. Ik moet uh, en, uh, <racht> ja. Maar dat reisschema van die gasten. Ik heb ooit eens met Harry Allen. Dat is een jongen met wie hij ook veel samenspeelt uit New York. Heb ik ooit eens in Europa een zeven dagen meegereisd. Jongen, ik ben drie, we drie weken verslag geweest. Ja. Daar moet je tegen kunnen, hoor. Ja. Dat is alleen maar vliegen, reizen, hotel, spelen. Het is, Het is zo zwaar. We moeten spelen. afsluiten, omdat uh, de klok na nou al drie keer heen en weer gegaan ja, is over deze de klok, uh, gaat, Ja, de klok gaat drie keer. Maar morgen hoe laat? Ja. Half drie. Zaal open. Uur uh, of Uur of twee. Nee, nee. Ja. Uur of twee zo'n een kwartiertje ja. heb je meestal geloof ik ook En is er zeggen. ook nog weer na afloop een uh, benuf? Uh, kan er weer zo gearrangeerd uh, dat worden? Dat weet ik niet. Dat weet niet. Ik, ga er zo, ik ga er sowieso heen. Ja. Ja. <laughs> dus uh, ja. ik ben er sowieso. Er is dus al uh, reden te meer om gewoon nog eens een keer... even lekker aan te ja, schuiven ja. met de muzikanten, denk ik. Toch? Ja. Ja. Ja. Goed, Erik. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Bedankt. En veel plezier morgen. Ja, ja dat is sowieso. We gaan op. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Z. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Marjan Koekoek met het NOS journaal. Negen families hebben vanmorgen in het voormalige kamp Amersfoort... persoonlijke eigendommen van oorlogsdoden teruggekregen. De bezittingen waren ooit van gevangenen in het concentratiekamp... van wie de meesten de oorlog niet hebben overleefd. De stichting Hart voor Kamp Amersfoort wil dat de spullen teruggaan naar nabestaanden en probeert daarom zoveel mogelijk families op te sporen. Vanmorgen werden onder meer een portemonnee en een nog tikkend horloge overhandigd. Sommige familieleden waren voor de overhandiging in Amersfoort speciaal overgekomen uit Mexico en Duitsland. Volgens de stichting liggen er nog 70 nalatenschappen in de kluis. Irak is een dag voor de parlementsverkiezingen opnieuw opgeschrikt door een bomaanslag. Dit keer ging een autobom af in de heilige stad Najaf, vlakbij een groep pelgrims die een moskee had bezocht. De aanslag kostte het leven aan zeker drie pelgrims. Ongeveer vijftig mensen raakten gewond. Bij aanslagen in de aanloop naar de verkiezingen zijn deze week tientallen mensen om het leven gekomen. Zo vielen er donderdag bij twee stembureaus in Baghdad 14 doden onder Irakezen die vervroegd mochten stemmen. Morgen zijn alleen al in Bagdad 200.000 man aan beveiliging op de been om aanslagen te voorkomen. In IJsland zijn de stemlokalen open voor het referendum over de IJsave te goeden. De IJslanders stemmen over de overeenkomst met Nederland en Groot-Brittannië over de terugbetaling van 3,8 miljard euro. De Nederlandse en Britse regering schoten die miljarden voor om gedupeerde spaarders van het omgevallen IJsave te compenseren. In Peilingen blijkt dat driekwart van de IJslanders zal tegenstemmen. Ze vinden het onrechtvaardig dat zij moeten opdraaien voor het wangedrag van banken. Ook zijn ze boos over de rente die Nederland en Groot-Brittannië in rekening brengen. De stembureaus zijn open tot 11 uur vanavond. Vlak daarna worden de eerste resultaten verwacht. Als het akkoord wordt afgewezen wordt het voor IJsland lastig om bij het IMF leningen te krijgen en aansluiting te vinden bij de Europese Unie. Het weer droog en opklaringen. Vanmiddag is het zonnig met een middagtemperatuur van 0 tot 3 graden. Door een matige noordoostenwind voelt het wel koud aan. Dit was het NOS Journaal. Zangvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. CFM in 2010 al 20 jaar live. CFM met nu. Goedemorgen Zangvoort. Dit is Goeiemorgen Zandvoort op ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Ik zie aankomende raadsleden. Er schijnt hier van alles wat al heeft afgespeeld de laatste dagen. Maar goed, dat horen we straks. Wat zit je dan toch weer vreselijk in me met, die, met die stoel? Ga gewoon zitten. Ben Zonneveld weer, ja, wat wou je hier, zeggen? ik mag het niet vertellen hoor ik net, maar er worden hier toch wel de op de stoep gevoerd. De, <laughs> de coalitieonderhandeling op, op de stoep. Van Hotel Hoogland. Van Hotel Hoogland. Ja, ik weet niet, uh, Erik Timmermans uh, komt nog even terug, maar die schijnt iets <laughs> kwijt te zijn. Maar nou, hij heeft het. Dag, hij Erik. Heeft het nou, Erik gaat weer weg. Uh, tweede uur, bin, want uh, nou, we hebben het nog steeds.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 Snows, my eyes become a and the light that you shine can be seen Tell me so much you can say You remain my power, my pleasure, my pain Baby, yeah. to be right, me you're like that one addiction But I can't survive Won't you tell me is that healthy baby? But did you know that when it snows My eyes become a light And the light that you shine can't be seen Can tell me so much, you can say hey, you made my power, my pleasure, my pain To me you're like a grown addiction that I can't deny Now won't you tell me is that a healthy baby But Did you know that when it's night my eyes become large And the light that you shine can be seen the clue on the de kiss of roman rose en dat was ooit uit een batman film kan ik me nog herinneren en dit was van seal dus dat weten we de... ja is een hele oude batman film batman film ja en, en ja ik dat naast je fijn op pyjama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 Bent u gisteren nog aan het werk geweest? Ik ben gisteren uh, nou, een paar uur op het gemeentehuis geweest. En gonsen daar al uh, van de formatie formatieperikelen? Uh, uh, ja. het, het gons door het hele dorp van de formatie. Dat perikelen. klopt, dat klopt. Ja. Ja. Dat was mijn voorzichtige veld, ook al had ik maar op halve kracht. <laughs> hè. Dat is een Nee, maar, bedoel, het, is, uh, ik, nee het, het is niet alleen Zandvoort, het gons in heel Nederland. Dat hoort ook voor een deel bij de politiek. Uh -huh. Ik hoop alleen dat we de, de, de rust bewaren om elkaar de ruimte te geven om dit...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 in his God and now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 ja! Oh, oh, oh, oh, oh, dat is de andere kant van een uh, raadslid. Goed, er, wordt, uh, er wordt hier opgemerkt dat hij ook uh, nog Sjoelkampioen is. is, Hij nou. is maar drie dagen raadslid. En nog drie dagen raadslid, ja. Goed, dan gaan uh, we die gaan we eens lekker achter ons laten. Precies. We hebben daar een aantal weken zeer veel uh, aandacht aan besteed. Maar het onderwerp heeft wel iets met een politieke lading gehad. Want we hebben een besluitvorming gehad. Ja, zeker. En uh, daarom is aangeschoven Simone Ruijs. Welkom. Ja. Goedemorgen. ja. goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Want het gaat over. Gescheiden, gescheiden af... afval. Ja. En, de en de vraag is.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 En ruim 71% van die laagbouw aansluitingen heeft gekozen om zo'n blauwe rollemmer aan te schaffen. En om dus aan huis het papier te scheiden. Dus echt boven verwachting is heel erg goed. Ja. Ja. Is dat speelt dan ook zeg maar mee dat mensen ja, toch het toch vervelend vinden om dat papier dan naar zo'n bak te brengen? Is ja, dat, dat de... is wel waar wij op ingestoken hebben ook. Want het is natuurlijk heel gemakkelijk. Je hebt een container aan huis...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 En de gescheiden vracht, de fracties die geld opleveren en die goed verwerkt kunnen worden, om die aan huis in te zamelen. Maar ja. dat is nog een lange weg te gaan. Wordt er zo heel hevig over gediscussieerd? dit? Uh, nou, dit laatste niet zo. Wel ja. natuurlijk over het gescheiden inzamelen van diverse fracties. Ja. Ja. Uh, dat leeft heel erg in Nederland en het gaat in Zandvoort ook steeds meer leven. Ja. Nee. Het gaat gelukkig ook steeds beter. Ja. Um,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 Dit zijn de zakken die mee zijn. Ja, ik weet dat we op de radio zijn. Ja. Ze hebben, één zak hebben we thuis gekregen. U hoort hier een mooie Zo'n <laughs> zo transparante zak met groene letters. Ja. Dat uh, ja. staat erop. En ja, met aanscheidingsregels. Uh, ja, en met grote plastic heroes daarop. Ja. Heeft iedereen eentje thuis gekregen. Ja. In de brief stond ook dat bij de remise zakken te verkrijgen zijn. Om niet zolang de voorraad strekt. Ah. Um, nou, Daar hebben we gewoon wat, wat, wat reacties op gekregen. Dus we zijn gaan onderzoeken. Van hoe kunnen we mensen toch zakken aanbieden. En wel binnen de kosten blijven die door de opbrengsten vergoed worden.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 Dat is de GFT-fractie, dus het groene uh, afval. Ja. Groente, fruit en tuinafval. tuinafval. Ja. Um, daar zien wij een kleine teruggang. En um, De fabel die in heel Nederland uh, nogal sterker aanwezig is, is dat dat allemaal op één hoop gaat. Um, dat zou heel stom zijn om te doen, inderdaad. Het uh, gaat toch in één bak? Het gaat niet in één bak. Oh.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 Jean, on the cover van een magazine. Grace Kelly. Halloween. Picture. Of a beautiful... Nou, er werden al een aantal uh, artiesten Jean, genoemd hei, die hei. al lang zijn uh, verdwenen. Uh, Marleen Dietrich werd uh, genoemd. Uh, en dat had alles te uh, maken met het nummer wat we net hebben uh, gehoord. Van Madonna yeah. en Folk. En over artiesten gesproken. Zitten twee heren die tegenover. Uh, over mij. Nou, die weten alles van artiesten af. Uh, Pascal Eisendor, goedemorgen. Goedemorgen. En de ander, die ken ik ook.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 Ik heb ook begrepen dat de barbattle de battle is. Dus er moet gescoord worden. Ja, en waar gaan we mee scoren? Nou, mijn intentie is scoren voor wens. Ja, okay. Zoveel mogelijk geld voor wens. En uh, ja, ik, nee, ik bedoel ook de barbattle als zich, de muziek, glazen ophalen, bier hmm, inschenken. Ja. Alles moet gebeuren. En daar wordt, daar wordt ook op gestudeerd. Jazeker, wij hebben wij hebben heel veel uh, of we hebben heel veel muzikale vrienden uitgenodigd, uh, waaronder uh, Ron Lyon, uh, Alfred Schrieks en uh, als knaller Mike en Colin. En dat zijn uh, twee uh, ja, fantastische uh, nieuwkomende artiesten mm. die al in de hitlijsten staan en ja die wouden allemaal belangloos uh, komen optreden, ook voor Wens, maar ook voor de barbattle. Ook achter en... de bar Nee, niet achter de bar. Ze staan, Ach, ze staan voor de bar om een liedje te zingen. Oké. Okay.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 Maar trek je dat met z'n Nee, nee Ik denk dat de bar met z'n drieën wel lukt. Hoor. Ja? Ik denk niet dat ze met z'n vieren achter de bar kunnen. Maar anders uh, zullen wij ook wel heus wel bij uh, springen. Hand en spandiensten zullen ja, jullie dus wel ja, uh, gaan doen. Jaap is bij, uh, bij de eerste bar bij de eerste ben ik geweest. Dat is met uh, de, de vier coureurs. En toen was dat druk. Dylan Koster, Danny van Domme, ja. uh, Francisco Pastorelli en... Ja.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 Even, want dat, dat, nog even dat zij stapje naar het uh, ta talentenverhaal uh, nog. Uh, veel mensen nog op afgekomen, uh, tenminste ook wat uh, deelnemers betreft.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 nog wel heel, wat, uh, heel wat, uh, moeilijk ed te Het Jaap Koperliet. Het <laughs> Jaap Koperliet, ja. Ik uh, word al uh, benaderd om een verhalenbundel uh, te gaan uh, maken. Dus uh, uh, jongens, uh, laat maar even. Uh, donderdag 11 maart, dan ja. is de bar Battle. Want dat, daar, daar gaat het, gaat uiteindelijk, het uiteindelijk om. Hoe laat begint het, heren? Ja, het begint om 8 uh, uur. Ja, dus en tot uh, te laat uh, gaan we door? Tot 1 uur. Ah. Ja, we hebben vijf uur de tijd en uh, ja, we hopen dat iedereen al om 8 uur op de stoep staat. En, uh, ja, we hebben gewoon een avondvullend programma vol entertainment en uh, gezelligheid. Dus uh, zeker de moeite waard om even te komen kijken. Ja. En centraal staat Doe Wens. Ja, Stichting Doe Wens, is de, is, daar gaat het allemaal om. Komt er iemand van Doe de, de vrijwilliger die zou komen of zou kunnen komen, maar we hebben ervoor gekozen om dat gewoon zelf te doen. We ja. krijgen een onwijs grote collectebus die komt in ja. het midden van de kroeg te staan. En we ja. krijgen een hoop aankledingmateriaal en voor de rest kunnen we dat zelf regelen. En willen we die vrijwilligen gewoon uh, ja, een beetje ontzien daarin? Okay. Want ze hebben drugs zat. Ja, dat klopt. Ja. Dank jullie wel voor de komst. Ja, alsjeblieft. En graag gedaan. Uh, dit was goedemorgen antwoord uh, Ben, want het zit erop. Ja, het zit erop. Het was weer een hele gezellige zaterdagmorgen met een prachtig mooi weertje. Dus het gaat het weekend zo blijven, denk ik. Gaan we nog leuke dingen doen van het weekend? Uh, uh, we hebben nog een winterreis uh, morgen uh, op uh, stapel staan. En, en een onthulling van een heleboel schilderijen op het Venuma Plein. Ook dat. Voor ja, nou, elk wat wils. Ja, Aan dit programma werkt mee Don de Grebber, Pascal van der Beek, en Nel Kerkman en Jaap Koper en Ben Zonneveld. En Jaap. volgende week zitten we hier weer, maar dan met een